Goedemorgen, dit is alles voor Bitcoin, de Vlaamse podcast over bitcoin en voor bitcoin holders. Uh, vandaag is het. Even kijken, want het is zo druk dat ik het nauwelijks weet. <laughs> het is 15 april. inderdaad. Um, we zitten op blok 731.949. En uh, de prijs voor bitcoin op dat moment was uh, of is 40.130. Uh, Amerikaanse dollars, of 37.140 euro, wat in theorie overeenkomt met 8.073 Big Macs. We zijn een beetje achteruit gegaan op de prijs. Uh, er zijn ook een aantal dingen aan het gebeuren in de Bitcoin-wereld. Uh, we gaan heel, heel snel over een paar kleine nieuwsitems, want dan gaan we het hebben over um, een uh, veilige manier om eigenlijk die 24 uh, woorden van die passphrase waar we het in episode 5 over hadden, om die eigenlijk op een veilige manier te gaan verdelen en te gaan uh, opslaan. Uh, maar eerst dus een paar nieuwtjes. Uh, ja, laten we meteen beginnen met uh, ja, het nieuwtje dat all over Twitter was. Natuurlijk uh, een onderzoek van Queensland University, die om en bij de 560... ...bitcoinholders... ...die al een donkere persoonlijkheid hadden... ...moeten we erbij zeggen... Uh, ...zeggen ze er fijntjes bij... Uh, ...en die hebben die mensen onderzocht... ...om uh, eens te kijken wat voor... Uh, ja, ...persoonlijkheden... Uh, ...dat daarin zaten meestal... ...en wat er overheersend was... ...en die kwamen er eigenlijk op uit dat het uh, meestal psychopaten waren... ...en narcisten... Maar als je dan een beetje dieper kijkt, ja, dat titelt mooi natuurlijk in een, in een nieuwsartikel. Zeker bij de Trage Molens Media. Um... Ze denken enkel maar aan zichzelf stond er, het zijn meestal psychopaten en narcisten, maar als we dan kijken, dan zien we dat de mensen die daar die narcistische neigingen hadden, vooral zagen dat bitcoin een manier was om hun leven te verbeteren, en dat er andere mensen die dan het labeltje psychopaat kregen opgespeeld eigenlijk de overheden niet zo vertrouwden. Nu, ik denk dat er in elk segment van de samenleving, niet alleen bij bitcoinhouders, wel mensen van, van dat slag zitten en uh, ja, we zullen het dan maar als een badge of honor dragen zeker, als men onze psychopaths noemt. Er zijn ondertussen al t-shirts met uh, de titel Bitcoin Psychopath, dus uh, de mijne is besteld in ieder geval. Want we zijn natuurlijk allemaal ozo-narcistisch en we zitten geen sickepit in met andere mensen uh, en daarom natuurlijk dat we evangelist spelen en proberen andere mensen te overhalen om niet op een zinkend schip te blijven zitten qua fiat geld en effectief wel um, hun centen iets beter te gaan opslaan. En daarom doen we ook gratis en voor niks infosessies of uh, andere dingen. Uh, ik spreek niet over mezelf, maar in het algemeen zijn er heel, heel veel mensen in de crypto-wereld eigenlijk in het algemeen, maar zeker in de bitcoin-wereld, die wel degelijk heel veel doen uh, voor andere mensen. En wij hangen dat niet altijd aan de grote klok. Um, er zijn wel degelijk bitcoiners die heel, heel veel goed charity-werk al op de achtergrond hebben gedaan of gewoon in het algemeen uh, een beter leven hebben veroorzaakt voor zichzelf en hun familie, als je daarom een psychopath bent volgens zo'n studie. Tja, nu, uh, het hoofd van die studie heeft zelf gezegd dat ze dus eigenlijk uh, vooral zijn op zoek gegaan met mensen die al zulke... Uh, Eigenschappen vertoonde, maar dan binnen de Bitcoin-wereld. Nu, ja, dat kan je dan even goed met paardensport of wielrennen doen. Als je 500 uh, wielerfanaten bij elkaar neemt. die al allemaal uh, narcissistische neigingen vertonen. Tja, dan ga je ook onfraaie dingen tegenkomen, zeker. Ik weet het niet. Uh, ik, ik, ik zie het nu niet van onze studie ten eerste. Uh, buiten weer de zoveelste poging te doen. om ons te criminaliseren en in een verdom hoekje te duwen. Uh, dat zien we nu al tien jaar gebeuren. En het, uh, ja, het zijn dan, uh, laten we zeggen, de rommelgazetjes die dat soort dingen heel graag propageren. Uh, move on. Uh, een ander nieuwtje, toch iets serieuzer. Uh, de, de firma die de Trezor wallets maakt, die, uh, die hardware wallets, die zijn blijkbaar uh, slachtoffer geworden van een hack... En uh, daarin zijn een aantal persoonsgegevens van de mensen die zo'n uh, wallet hebben gekocht uh, mogelijk gelekt. Nu, nog niet alles is uh, helemaal uitgeklaard daaromtrend, maar wat al wel zeker is, is dat een aantal gegevens zoals IP-adressen of ongeveer de IP-adressen van de uh, regio waarin je zoiets hebt besteld, uh, of van waaruit je uh, dat hebt besteld, die zijn gekend. En uh, de e-mailadressen die ermee uh, gekoppeld zijn. Natuurlijk een... Uh, Voorzichtig, iemand zal altijd uh, met eender welk e-mailadres dat hebben uh, gekocht, maar uh, gelukkig zijn de, de thuisadressen niet gelekt. Blijkbaar zijn ze daar wel secure genoeg in geweest, in tegenstelling tot uh, Ledger Wallet, die het ooit hebben klaargespeeld, dacht twee jaar geleden, om... Uh, om eigenlijk alle adresgegevens, e-mailadresgegevens en telefoonnummers van hun klanten te lekken. Want dat stond blijkbaar in cleartext ergens in een database. Daarom dat ik zelf Ledger absoluut niet meer vertrouw. Misschien hebben ze uh, ondertussen wel verbeterd, maar... Uh, ja, Zoiets is onvergeeflijk, vind ik. Dus uh, Trezor uh, ja, heeft uh, min of meer iets soortgelijks uh, voorgehad. Dus uh, nog eens een wijze les: moest je zoiets bestellen? Uh, ja, uh, doe dat dan niet met je hoofd-e-mailadres, dat je dan ook gebruikt voor alle andere services. Ik dacht dat dat. Ondertussen wel geweten was, common practice. Maar goed, een beetje security kan nooit geen kwaad. Over security gesproken, we gaan het natuurlijk vandaag hebben over uh, een beetje het vervolg van episode 5. Ik ga het niet zo lang maken als de vorige uh, aflevering, want de basis is wel gelegd, denk ik. Maar we gaan het hebben over een systeem om eigenlijk die 24 seed phrases plus de extra woorden die je dus hebt gegenereerd, eventueel uh, te gaan bewaren op een veilige manier. Met mijn excuses voor het achtergrondlawaai soms, maar het is uh, op de plek waar ik het opneem in Antwerpen letterlijk onmogelijk geworden om een podcast op te nemen zonder dat er bouwwerflawaai is. Dus bij deze weet u dat. Nee, uh, we gaan even terug naar de orde van de dag. Uh, afgekort SSS, en dat staat voor uh, Shamir Shared Secret. En uh, dat is een systeem eigenlijk om die... Uh, ja, een brok informatie, want dat kan een andere tekst ook zijn. In ons geval zijn het dus die 24 woorden plus extra woorden eventueel, maar ik zou enkel de 24 woorden daarin stoppen en die extra woorden gewoon ja, onthouden of op een andere veilige plek leggen, niet samen. En die 24 woorden die de seed phrase vormen naar uw ja, master private key eigenlijk, om die te gaan op een veilige manier opbergen. Het werd uitgevonden door de Israëlische Adi Shamir. En die heeft ook uh, uh, Rivest Shamir en Abdelman-algoritme uh, uh, aan de basis gelegen van dat algoritme, het RSA-algoritme. En uh, dit algoritme laat eigenlijk toe om uh, dat soort informatie niet alleen te verdelen, maar ook in stukken te kappen. En te, ervoor te zorgen dat een aantal mensen of een aantal stukken van die informatie samen het, uh, het oorspronkelijke terug kunnen samenstellen. Zonder dat je noodzakelijk, noodzakelijk uh, 100% van de stukken nog hebt. Dus heel concreet... Um, wanneer je dus uh, instelt dat je bijvoorbeeld twee van de drie stukken nodig uh, hebt... ...om de informatie of de oorspronkelijke informatie terug te kunnen herstellen... ...dan zal dat uh, met één stuk niet kunnen op zijn eentje. Maar je gaat ook niet een derde zien met dat één stuk. Dus het is echt zo secure dat je eigenlijk met dat ene stuk letterlijk niks bent uh, je kan daar niks mee herstellen ook niet een derde of wat dan ook het is niet gewoon in drie gekapt in dat uh, op dat moment maar je moet wel degelijk de vooraf opgestelde aantal stukken hebben om het uh, volledige terug te herstellen in dit geval dus twee van de drie stukken ja wanneer je dus het tweede stuk ook uh, vindt of hebt dan kan je wel degelijk het volledige um, oorspronkelijke stuk informatie herstellen wanneer je dus vijf van de acht in zou stellen dan zullen er één tot vier stukken dat niet kunnen zien, maar vanaf 5 wel. Het geniale van deze manier van dus beveiligde distributie van informatie, is dat je ook niet op voorhand hoeft te weten welke delen wel of niet voorhanden gaan zijn in de toekomst. Je kan bijvoorbeeld zeggen, twee van de drie delen zijn ingesteld. Maar uh, eender welk van die drie stukken uh, kan missen om later toegang te krijgen. En dat is misschien uh, heel handig wanneer je bijvoorbeeld een geheime code of een geheime formule van uh, een of ander product dat je hebt uh, in een zaak gaat verdelen over drie mensen. En een van die drie mensen ja, is niet meer uh, daar, dan uh, kan natuurlijk, kunnen de andere twee het nog herstellen. En niet alleen dat, je kan ook nog uh, dat achteraf gaan aanpassen. Als er bijvoorbeeld een vierde persoon of een vijfde persoon bij komt, kan je zeggen, we gaan het nu in plaats van over drie personen over vijf personen gaan verdelen, of vijf stukken verdelen. Je kan ook meerdere stukken voor jezelf houden. Dat is maar hoe je het uh, bekijkt of zelf wilt verdelen. Um, en dit is ook handig wanneer je sowieso geen codes of andere uh, opgeschreven seedphrases in je bezit wil hebben. Uh, je kan bijvoorbeeld zeggen van kijk, ik, ik verblijf op een plek waar ik, uh, ik, zeg maar iets, met andere mensen samenleef. En ik vertrouw het niet om natuurlijk mijn uh, seedphrase hier uh, op een papiertje onder mijn hoofdkussen te leggen, bij wijze van spreken. Um, dat vertrouw ik niet, dus ik ga het eigenlijk verdelen, zodat ik eigenlijk ja, één van de, zeg maar, x-delen zelf heb. Maar uh, dat je met dat een deel ook niks bent zonder andere delen die op andere veilige plekken liggen uh, te gaan uh, bij elkaar zoeken. Dat is natuurlijk niet handig wanneer je die informatie continu nodig hebt. Uh, je kan moeilijk uit een kluis of bij uh, je oma of uh, ergens in een put in het park informatie gaan, bij elkaar gaan zoeken elke keer je iets nodig hebt. Maar het is natuurlijk wel prachtig... Um, Gooi het niet in een put in een park, mensen. Dat is niet veilig. Maar uh, bij wijze van spreken. Maar het is natuurlijk wel handig wanneer je iets niet vaak nodig hebt. Uh, een heel concreet voorbeeld. Wanneer je zo'n hardware wallet hebt en je hebt die 24 woorden, uh, dan kan je eigenlijk ervoor zorgen... Kijk, uh, ik heb mijn hardware wallet bij mij. Ik kan daar altijd uh, iets mee doen als ik dat nodig heb. Maar in het geval dat die hardware wallet kapot gaat of... Uh, om een of andere reden niet meer in mijn bezit is, dan kan ik altijd nog met die 24 woorden aan de slag. En die moet ik dan wel gaan terug samenstellen door de verschillende delen van informatie terug bij elkaar te gaan leggen. Heel concreet, uh, ja, doe dat niet met iets dat je elke dag nodig hebt, want dan wordt het wel, uh, it will get old very fast. Maar het, uh, het leuke daaraan is, je maakt dus 24 woorden voor zo'n BIP39 compatible wallet en je breidt dat bijvoorbeeld uit met, uh, ik zeg maar iets, drie extra woorden voor de eerste wallet en nog eens een keer drie extra woorden voor een tweede wallet. Bijvoorbeeld uh, wanneer dat je voor twee gezinsleden Elks uh, bitcoin daarop wilt gaan uh, zetten. Dus je gebruikt dezelfde hardware wallet. Bijvoorbeeld man en vrouw hebben elks hun spaarpotje in bitcoin en uh, je hebt één hardware wallet. En uh, persoon 1 gaat drie woorden erbij zetten en persoon 2 andere drie woorden erbij zetten. En dan heb je elks een eigen wallet die kan gebruikt worden op dezelfde uh, hardware-wallet, op hetzelfde fysieke um, portemonneetje zullen we dat maar zeggen. En daarna verdeel je de 24 woorden die eigenlijk de core of de kern zijn van uw security, namelijk zonder de drie extra woorden Alex. Dus die 24 woorden ga je dan via die uh, Charim Shared Secret gaan uh, opslaan. En die 24 woorden schrijf je dus op... En die uh, kan je eigenlijk op die manier gaan verdelen. Hoe werkt dat heel concreet? Er zijn uh, online programma's voor. Uh, de link zal in de show notes staan. Uh, weer de fantastische Ian Coleman die dat heeft gedeeld. Je kan dat downloaden. Uh, doe dat niet online. Ik zeg het nog eens. Uh, die, die website staat daar om eigenlijk die code lokaal te zetten op je computer. En van daaruit te gebruiken. Best nog offline ook. Zorg dat dat op een computer draait die zelfs niet aan het internet hangt. Je kan die code dus downloaden en gewoon draaien. En dan heb je eigenlijk een zeer simpele interface waar je zegt van kijk hier zijn mijn 24 woorden. Je typt die daarin. Nogmaals, doe dat op een beveiligde manier en niet op een computer die vol met malware zit. Of uh, waar je weet ik veel wat mee doet. Uh, zorg een beetje voor een secure omgeving. Uh, je zet die 24 woorden daarin en dan zeg je eigenlijk kijk ik wil zoveel stukken gaan verdelen. In het geval van ons voorbeeld, drie stukken waarvan je er twee nodig hebt om alles te herstellen. En dan ga je bijvoorbeeld zeggen, kijk, de resulterende blokjescode die je dan krijgt. Dus dan ga je in dit geval drie tekstblokjes krijgen met ja, een beetje gibberish code. En die kan je dan gaan verdelen en bewaren. Eventueel kan je die afprinten? Dat hoeft niet. Je kan die als tekst gaan bewaren ergens uh, waar je maar wil. Op een SD-kaart, op een harddrive, waar dan ook. Je kan ze desnoods ook opschrijven, dat is misschien iets minder uh, handig. Maar waarom niet? Het kan. Die code in ieder geval heb je wel degelijk nodig. Dat verdeel je in dit geval in drie stukken of in zes stukken, wat je ook beslist hebt. En één wordt bijvoorbeeld bijgehouden door uh, persoon 1, de tweede door persoon 2 en de derde ligt, zeg maar iets, in een kluis bij een bank. Um, op die manier heb je eigenlijk drie stukken verdeeld en moest er iets met die hardware wallet gebeuren, of verdwijnt die, of brandt die op, of wat dan ook, of de hond eet het op en uh, verteert het lekker in zijn maag, uh, dan is het allemaal weg. Maar dan kan je tenminste nog met die Charim Sheert Shamir Shared Secret, uh, dat terug gaan uh, samenstellen. En niet alleen dat, uh, je hebt wel degelijk twee van de drie stukken dan nodig om dat te doen. En daar kan je mee spelen, als je bijvoorbeeld uh, met acht mensen samenwerkt in een bedrijf, waar je af en toe uh, bitcoin of uh, welke andere informatie dan ook moet gaan raadplegen, uh, maar dat moet niet door iedereen geweten zijn, dan kan je dat op die manier ook doen. Dat is ongeveer duidelijk, denk ik. Nu, de tools die daarvoor zijn, uh, zijn ook niet massaal geïmplementeerd momenteel, dus dat moet je eigenlijk zelf doen. Uh, Trezor Wallet heeft op hun nieuwste, de, ik denk het model T uh, of model One, ik weet niet wat ze het juist noemen, het nieuwste in ieder geval van Trezor, uh, ondersteunt dat eigenlijk native. Dus daar kan je eigenlijk zeggen, bij de aanmaak van je 24 woorden ga je meteen ook aangeboden krijgen om zo'n aantal stukken van die SSS te gaan uh, verdelen. En op die manier kan je uh, heel makkelijk ja, security creëren. Nu, dat heeft ook nadelen, natuurlijk omdat het een extra laagje complexiteit introduceert. Um, ik zeg maar iets: wanneer dat je in dit geval van het voorbeeld twee van de drie hebt genomen als uh, ja, minimum aantal stukken die je nodig hebt als threshold, dan ga je natuurlijk daar het risico hebben dat je. Ja, uh, snel in de problemen kan komen. Eén uh, iemand is bijvoorbeeld zijn code kwijtgeraakt... omdat zijn computer uh, helemaal geformateerd was... en uh, omdat ze daar, uh, dat niet meer kunnen recoveren of wat dan ook... Uh, of de computer is gestolen, weet ik veel, en het stond ergens anders gebackupt, Ja, dan heb je wel pech natuurlijk, want als je dan ook nog het andere stuk mist, dan uh, kom je in de problemen. Dus je moet daar een beetje schipperen tussen wat is er nog veilig en wat is nog te doen. En je moet er ook altijd rekening mee houden dat elk van die stukken genoeg informatie heeft om met het minimum van de andere alles te herstellen. Uh, wanneer je bijvoorbeeld 8 neemt, moet je natuurlijk een beetje buffer inbouwen en zeggen: ja, Je moet er natuurlijk dan niet instellen dat je er 7 van de 8 nodig hebt om het te herstellen, uh, want dan wordt het moeilijk. Dus op die manier moet je dat zelf wat uitrekenen. Elke situatie is ook anders. Uh, als je meerdere veilige plekken hebt om dat allemaal op te slaan, uh, zoveel te beter. Maar niet iedereen heeft dat in elke situatie. Uh, ik zeg maar iets: iemand die hier. Uh, in België in een randgemeente leeft en uh, uh, een kluis heeft bij de bank, gaat dat natuurlijk anders aanpakken dan iemand die bijvoorbeeld in oorlogsgebied leeft en uh, ja, uh, snel iets moet gaan verzinnen. Dus ieder zijn situatie is anders en dat moet je daarom... Maar de technologie is er in ieder geval. En op deze manier um, ga je ook um, op voorhand dat eerst kunnen testen. Ik zou aanraden, zoals met alles... Het hoeft geen geld en al te veel tijd te kosten om zo'n ding eens uit te proberen. En dat is ook het knappen aan technologie, of eigenlijk alles dat met bitcoin te maken heeft. Je kan heel makkelijk dingen gaan uitproberen, desnoods op het testnet, maar het hoeft geen geld te kosten. En dat is iets dat ik nogal vaak hoor, mensen waar je mee over bitcoin praat, dan zeggen die van ja, maar ik heb geen geld om mee een bitcoin te kopen hoor. Ja, maar dat hoeft niet. Ten eerste kan je een heel klein deel van een bitcoin kopen, voor 5 euro of voor 10 euro. En ten tweede, nou, als je puur met de technologie wil spelen, hoeft het zelfs geen geld te kosten, want je kan gewoon op het bitcoin-testnet allerlei zaken gaan uitproberen. Een eenvoudige test bijvoorbeeld op het echte bitcoin-netwerk is om bijvoorbeeld voor 5 of 10 euro aan bitcoin op zo'n uh, wallet te plaatsen die je zelf hebt gegenereerd. Het is noods met uh, dobbelstenen of wat dan ook. Het kan allemaal low-tech uh, zijn. En um, dan kan je eigenlijk proberen om deze uh, 24 woorden uit te breiden met, laten ons zeggen, drie extra woorden. En dan kan je daar ook nog eens zeggen, ik ga dat met die sha uh, Shamir Shared Secret gaan uh, verdelen. En dan doe ik alsof ik alles kwijt ben uh, van mijn hardware wallet en noem maar op. En ik ga dat from scratch, echt van nul, helemaal terug herstellen. En ik ga twee van de drie stukken, of wat je ook hebt ingesteld, terug gaan uh, maken. Let er ook op, het herstellen is niet genoeg. Let er bij een test ook op dat je wel degelijk die 5 euro of wat het ook is dat je er hebt opgezet kan verzenden. En dat is toch echt wel belangrijk hoor, dat je echt zeker weet van, werkt dit wel? En nog een bijkomende moeilijkheid, als je dan toch aan het experimenteren bent, doe dat ineens met um, Partially Signed Bitcoin Transactions, dus PSBT. En dat is eigenlijk een bitcoin standaard die niet genoeg wordt gebruikt, vind ik, maar waar je volledig offline een transactie mee kan uh, handtekenen eigenlijk, met je, met je private key. De resulterende hash, die zet je in een tekstfijltje, in dat formaat, dus PSBT, en dat kan bijvoorbeeld door een, uh, een wallet zoals Electrum, en andere wallets supporteren dat ook, coldcard enzovoort, gaan um, interpreteren. Dat is heel belangrijk, uh, ook voor security, omdat je dan perfect kan zeggen ik ga hier wel een uitgave doen, ik ga een betaling doen uh, van bitcoin adres 1 naar bitcoin adres 2, maar ik ga dat eigenlijk volledig offline uh, tekenen met mijn private key, zodat die private key eigenlijk ook nooit het internet heeft geraakt zelfs, of een computer heeft geraakt die op het internet komt. Uh, en dat die, die, het resulterende stukje code kan je inladen in een tekstfile, die tekstfile kan je transporteren, eender hoe, USB-stick, SD-kaart, het maar. En die kan je eigenlijk gaan ja, broadcasten, eender waar en eender hoe. En er zijn mensen die dat effectief loskoppelen en zeggen van, oké, okay, kijk, ik ga deze transactie eender wanneer ook kunnen gaan uitvoeren als ik deze tekstfile inlaat. Dus dat is ook iets waar je dan in één keer mee kan experimenteren want als dat allemaal lukt dus je hebt die 24 woorden plus de uitbreiding van de drie woorden van de Bip 39 standaard je hebt uh, die uh, die shared secret gebruikt en hersteld en je gaat dan ook nog eens offline een transactie doen dan ben je natuurlijk al ja iets meer technisch bezig dat is zeker niet voor uh, beginners die net uh, coinbase uh, hebben geïnstalleerd ooit um, maar um, het is, het is wel iets dat je eens kan proberen, want het is ook heel fun om dat onder controle te hebben en dat mantra van be your own bank ook serieus te nemen. En dat kost, ja, het is ook geen rocket science natuurlijk, dus dat kost u misschien, ja, afhankelijk van uw technische kunnen, iets tussen een half uurtje en een dag om dat door te krijgen en om daarmee te spelen, um, en eigenlijk gaat dat wel vrij vlot. Ik heb dat zelf al aan mensen uitgelegd en laten demonstreren, gewoon in mijn familie, die absoluut geen technische knobbels zijn. En dat ging vrij vlot eigenlijk al binnen, ja, toch het uur. Dus oefen daarmee, of probeer daar eens iets mee te experimenteren. Dat is niet alleen fun, maar achteraf ben je ook meer zeker van, kijk, deze bitcoin-adressen heb ik gegenereerd op een beveiligde manier. Die zijn ook veilig opgeslagen en die 24 woorden plus mijn extra woorden zijn ergens veilig opgeslagen en ik ben daar zeker van ik kan daarop vertrouwen en dat is ook uh, op een veilige manier uh, weggeborgen en dat geeft een zekere zekerheid een, een zekere gerustheid waarmee je ook van jezelf weet van kijk, ik kan dat ook echt herstellen want ik heb, dat, ik heb daarmee geoefend het is in orde dat is iets, eens dat je dat weet, ja, ben je die skill ook rijk en kan je die ook niet echt meer kwijtspelen. En eens dit werkt, kan je het ook nog aanpassen en uitbreiden of daar verder mee experimenteren. Er zijn heel veel leuke tools en heel veel leuke concepten daaromtrend. Het flexibele aan dit systeem, eens dat je daar dus wat mee gespeeld hebt en wanneer je weet hoe dat allemaal precies werkt, laat je dus toe om niet alleen uw eigen bank te spelen, maar op een zeer veilige en eigenlijk eenvoudige manier om te gaan met de informatie die je wilt beveiligen. Want het kan natuurlijk ook iets anders zijn dan die 24 woorden van een bitcoin wallet. Je kan daar andere dingen mee beveiligen ook. Dus... Dat is uh, toch iets dat ik even wat uh, wilde ja, uitspitten als uh, opvolging van episode 5. Uh, volgende episode gaan we over iets heel anders spreken. En dan hebben we het uh, een beetje over de digitale euro. Maar dan hebben we het ook over wat er aan zit te komen. En uh, daar uh, duiken we ook een klein beetje in de geschiedenis voor een bepaald onderwerp. Tot volgende keer. Dank je voor het luisteren. En vooral... Uh, Onthoud dat dit een hele nieuwe podcast is. Ik probeer dit concept uit om gewoon even te polsen. Is hier een publiek voor, is een publiek voor die uh, iets meer willen dan, uh, dan mensen die een artikeltje uit HLN uh, voorlezen? Dus uh, ja, verspreid het onder de mensen die u weet die daar iets zouden aan kunnen hebben. Ik probeer ook de podcast informatief te houden, maar ook een beetje ja, nieuwtjes te geven. En ja, je kan ons vinden op Twitter. En dat is a AVB Podcast, dat staat voor Alles voor Bitcoin Podcast. Je kan ons ook vinden via CoinOS, coinos.io/slash allesvoorbitcoin, dat is in één woord. En je kan ons natuurlijk ook een e-mailtje sturen, moest u dat uh, interesseren, en dat is contact at Dit was het voor vandaag, episode 6. En tot de volgende keer. Ik zal eerlijk zeggen, hè? als de maal hoog, ik schat dat allemaal af.